Rechters hekelen bezuinigingsplannen kabinet. Obama belt met Saoedische koning over Egypte... en zeker 18 doden bij zelfmoordaanslag Pakistan. De plannen van het kabinet om te bezuinigen op de rechterlijke macht... zijn verbijsterend, stelde de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak... in het tv-programma Nieuwsuur. Volgens de vereniging moet het kabinet onmiddellijk terugkomen van de plannen... Er worden bezuinigingen voorgesteld op de opleidingskosten van nieuwe rechters. Daarnaast gaan de griffirechten die burgers moeten betalen volgens de plannen flink omhoog. Een zaak om bijvoorbeeld bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde van een huis kost dan geen 40 maar 800 euro. De rechters krijgen steun van de nationale ombudsman. Die noemt het extreem verhogen van de griffiekosten een gevaar voor de rechtsstaat.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 De Verenigde Staten willen niet dat oud-president Aristide van Haiti... voor de presidentsverkiezingen in maart naar het land terugkeert. Zijn komst zou de Haitianen volgens de VS alleen maar afleiden. Eerder deze week gaf Haiti een diplomatiek paspoort aan Aristide. Volgens zijn advocaat wil hij zo snel mogelijk naar het land terugkeren. De vroegere priester Jean-Bertrand Aristide... was de eerste democratisch gekozen president van Haiti... en had een aantal turbulente ambtstermijnen...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 Piraterij in de Indische Oceaan bedreigt de wereldwijde oliedistributie. Distributie. Daarvoor waarschuwt een onafhankelijke organisatie van rederijen... naar de kaping gisteren van een supertanker. Volgens InterTanko vervoert de Griekse tanker... die onderweg was naar de Verenigde Staten... voor 150 miljoen euro aan ruwe olie. Eergisteren werd een Italiaanse olietanker al gekaapt. De organisatie maakt zich ook zorgen over de behandeling van de bemanning op de gekaapte vrachtschepen. Steeds vaker worden opvarenden het slachtoffer van marteling en in sommige gevallen zelfs van kiel halen. De politie Rotterdam-Rijnmond heeft zeven mensen gearresteerd na een schietpartij. Rond middernacht werd in Schiedam een huis beschoten. De daders gingen er vandoor in een auto. Een paar uur later werden ze aangehouden in het havengebied. In de auto zaten drie mannen. In het huis in Schiedam waren vier mannen aanwezig. Over de toedracht van de schietpartij is niets bekend. In Pakistan zijn zeker 18 doden gevallen toen een jonge man in een schooluniform zich opblies bij een opleidingscentrum voor het leger. De aanslag gebeurde tijdens de ochtendtredingen van de recruten in Mardan. Zeker 20 mensen raakten gewond.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 Volgens Oxfam-Novip moet ontwikkelingshulp ertoe leiden... dat op de lange termijn armoede wordt bestreden... en dat er systemen worden opgebouwd voor zorg en onderwijs. Maar volgens novib directeur Karimi willen overheden snel politiek scoren... en is er van langdurige opbouw geen sprake. Verder komen hulpverleners die met het geld van de regeringen aan de slag gaan... soms in problemen. De bevolking ziet hen als partijdig. Het Nederlandse elftal heeft de oefen Interland tegen Oostenrijk met 3-1 gewonnen. De ruststand in Eindhoven was 1-0. Na rust liep Nederland uit naar 3-0. En daarna maakte Arnautovic het enige doelpunt voor Oostenrijk. Het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam is opnieuw een van zijn publiekstrekkers kwijtgeraakt. In de eerste ronde verloor de schot Andy Murray van Marcos Bagdatis uit Cyprus. Eerder vloog de Spanjaard David Ferrer er in de eerste ronde al uit. Het weer vanochtend zwaar bewolkt en droog. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt 6 graden op de wallen tot 11 in Limburg. Morgen is er opnieuw veel bewolking... en is er smiddags vanuit het zuidwesten kans op een beetje regen. Het wordt dan 9 graden. Ook zaterdag kans op regen. Vanaf zondag droger en iets kouder. AWB verkeersinformatie. Het is niet drukker dan gebruikelijk. Op donderdag daar staat ruim 30 kilometer file. De meeste files staan rond Amsterdam en Utrecht... De files die wat langer zijn, staan op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Leidsendam en Hoogmade, 3 kilometer na een ongeluk. En op de A12 Duitse grens richting Utrecht, staat tussen Zevenaar en het Waterberg, 7 kilometer. Is uw bedrijf afhankelijk van een auto of wagenpark? Dan is stilstaan geen optie. Speciaal voor het MKB is er Wegenwacht voor bedrijven van ANWB. Daarmee kunt u altijd rekenen op hulp bij autoperg.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 En Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Gewoon een beetje uitgekookt afkijken is er niet meer bij tegenwoordig. Tentamens stelen, dat doen studenten nu. U hoort zo meer over grote fraude in Utrecht. Verder aandacht voor geweld tegen deurwaarders. Dat neemt toe, zeggen de deurwaarders. En dat zijn ze meer dan zat. We gaan eerst naar Duitsland. Want daar moet... De bondskanselier, mevrouw Merkel, zich vandaag bij de kunduz van de Bondsdag melden. Die parlementaire commissie doet onderzoek naar een Duits bombardement in september 2009. En daarbij vielen 142 doden, meeste van hen burgers. De grote vraag is, hoe lang was de bondskanselier hier al van op de hoogte voordat het uiteindelijk naar buiten kwam? Daarover praten we met onze correspondent in Duitsland, Wouter Meijer. Wouter, het is wel anderhalf jaar geleden. Waarom ondervraagt de commissie Merkel nu pas? Ja, de commissie zich eerst heeft geconcentreerd op de toedracht. Dus dan moeten er veel militairen worden gehoord, mensen van achter de schermen. Dat is overigens ook achter gesloten deuren gebeurd, omdat het misschien wel over militaire geheimen ging. En ze hebben zich geconcentreerd op de minister van Defensie. Hij was daar natuurlijk verantwoordelijk voor, of anders had hij het moeten weten. De oppositie voelde intussen wel dat er nog veel meer pijnlijke details uit dat comparement te slepen waren. En misschien ook wel iets beschadigends tegen de bondskanselier en die hebben we nu bereikt dat Merkel ook moet uh, verschijnen, dat is vandaag. Dat is dan wel weer openbaar, omdat zij een gewone politica is, geen militair. Uh, het is waarschijnlijk overigens ook het laatste verhoor, deze sessie vandaag. En Marcel zei het al even, er zijn 142 doden gevallen. Meeste van, uh, van uh, de doden waren burgers. Wat heeft uh, het onderzoek van die commissie tot nu toe opgeleverd? Ja, wat vrij snel duidelijk was, eigenlijk al voordat die commissie be begon... maar ze hebben de details nog boven water gehaald... is dat het obberde wet natuurlijk een verschrikkelijk misverstand was. En men dacht dat er heel veel taliban aanwezig waren... Die grote tankauto's hadden ontvoerd met brandstof uh, dus het gebombardeerd omdat ze bang waren dat ze het als een rijdende bom zouden gaan gebruiken en toen het bombardement gebeurd was toen bleek dat er vooral heel veel burgers in de buurt waren mensen die de, daar wat brandstof wilden stelen inderdaad 142 doden de meeste burgers uh, ze hebben ook tot nu toe boven water gehad dat de minister van Defensie daarvan vrij laat op de hoogte Ja, en, en wat wist zij, Wouter? Wat, wat denkt de parlementaire commissie? Denk, hebben ze het vermoeden dat zij het onder de pet heeft willen houden? het imago van de regering beschermen. Wat betekent dit voor haar eigen imago, Wouter? Nou ja, het bevestigt, als, als het inderdaad blijkt... dat zij dingen te lang heeft onder pet heeft gehouden... dan bevestigt dat natuurlijk het imago dat zij dingen vaak uh, een beetje afschuift... naar de vakminister als het lang uh, probeert haar mond te houden... zich buiten moeilijke dossiers te houden. Hè. Je laat het dan over aan de vakmensen om de kastanjes uit het vuur te halen... en op het laatste moment kies je partij voor degene van wie je aan ziet komen... Uh, dat hij de boel gaat winnen. Ja, en natuurlijk... ...informatie achterhouden drie weken voor de verkiezingen om het imago van de regering te beschadigen. Dat is ook nogal ernstig. Ja, nou, dat krijgt nog een staartje. Dankjewel, correspondent Wouter Meijer. 10 minuten over 7 geweest. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het geweld tegen deurwaarders neemt toe en het wordt ook steeds heftiger. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is dat zat, dat geweld. En roept politie en justitie nu op om harder op te treden. Voorzitter van de branchevereniging, de KBVG, John Wisseborn. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heftig is dat geweld dan? Waar krijg ik deurwaarders mee te maken? Nou, je moet je voorstellen dat dat natuurlijk op heel veel verschillende. Uh... Een heel verschillend spectrum is. Dat gaat van verbaal geweld, dat komt natuurlijk vrij regelmatig voor. Maar uh, nou ja, vorig jaar zijn we een aantal keren opgeschrikt door uh, mensen die er niet voor terugschrikken, om uh, nou ja, uh, de woning te laten ontploffen bij een voorgenomen woningontruiming. Ja. Dat is wel heel heftig, inderdaad. Dat is heel heftig, en ja. daar zijn ook behoorlijk letsel is daarop gelopen. En is er ook geweld tegen het lijf gebruikt van deurwaarders? Ja, ja. Uh, u moet zich voorstellen dat uh, in de situatie in doodrecht... Uh, mensen zijn uh, die aan één oog blind zijn geraakt... en om moeten missen, dat soort uh, situaties. Maar het komt ook voor dat er, uh, dat er klappen uitgedeeld worden. En hoe vaak komt dat voor? Want uh, ja, u trekt nu aan de bel. Uh, neemt het toe? Nou, je moet zich voorstellen dat... dat de deurwaarde die in essentie doet die, uh, uh, dwingt hij af datgene wat iemand vrijwillig nalaat. Uh, de rechter veroordeelt iemand en uh, iemand doet dat niet vrijwillig vervolgens ja. wordt. De deurwaarde uh, heeft als taak om dat af te voeren. Nou, dat betekent dat uh, mensen in een dwangsituatie komen en uh, niemand vindt dat natuurlijk echt leuk. Alleen je merkt dat in, uh, in de hele maatschappij mensen die zijn niet meer zo automatisch geneigd om zich bij het gezag neer te leggen en zijn ook steeds minder geneigd om zich bij een uitspraak van de rechter neer te leggen. Ja, mensen we hebben ook een wat korter lontje gekregen, hè? Is ja, het idee. we hebben wel de indruk dat, dat mensen wat dat betreft het gewoon wat, wat minder snel pikken. Ja, maar komt, heel het, goed komt het vaker de voor ondergaan. inderdaad? Uh, Sorry? Komt het vaker voor en ja, zo ja, hoe vaak? Nou ja, goed, echte acute cijfers hebben we daar niet over, omdat uh, niet dat de deurwaarde elke incident uh, overal meldt. Dat, misschien... dat heeft er ook weer mee te maken dat de opvolging in het strafrecht... Ja. Ja, het niet erg uh, hoopgevend is. Misschien wel handig om dat eens te gaan bijhouden dan? Nou, dat sowieso. Alleen, uh, nogmaals, als je een aantal keren aangifte hebt gedaan en uh, de politie pakt het niet op of uh, die zegt gewoon ronduit van ja, god, dat hoort er een beetje bij als je deurwaarder bent, hm. ja, dan is dat niet echt bevorderlijk om mensen te stimuleren om het bij te gaan houden. Nee, maar ik begrijp dat u zegt dat het toeneemt, maar dat weet u niet helemaal zeker dus? Ja, ja, zeker wel. Want dat weet u wel. intern hebben we bij de beroepsorganisatie aangegeven, van dan geef in ieder geval aan, welk bij ons uh, uh, dit soort incidenten. En uh, nou ja, we merken ook in heftigheid, zoals vorig jaar, de, die uh, tot twee keer toe een, uh, een woningontploffing tijdens een ontruiming, ja, dat is, dat is al nee. lang niet voorgekomen. Uh, het wordt meer en het wordt heftiger. Ja, wat wilt u van politie en justitie? Nou, wat wij willen is dat uh, de justitie er wat duidelijkere protocollen op nahoudt... dat als een gerechtste aangifte doet, dat daar wat minder barrières voor worden opgeworpen. Niet dat die uh, een hele ochtend op het bureau moet zitten, maar dat die aangifte eenvoudiger kan. Uh, dat de gerechtste op het moment dat die bijstand van de politie inroept... dat de politie ook sneller reageert duidelijker begrijpt dat hier uh, iemand uh, op pad is uh, als uh, onderdeel van de rechtspleging. En dat als daar uh, geweld tegen gebruikt wordt of daar uh, het is ook een misdrijf, het is wederspannigheid op het moment dat je niet doet wat de nuwaarde zegt. En heeft je ook ideeën om uh, het te voorkomen? Want dat is natuurlijk beter als het niet gebeurt hè? Exact, maar uh, begrijp me goed, uh, gerechtsdeurwaarders zijn als geen ander in staat... om zeg maar, dit soort uh, met name verbaal geweld en emoties in goede banen te leiden. Ik mm -hmm. begrijp dat uh, als we de hele dag op pad zijn om fondsen ten uitvoer te leggen... we echt wel in staat zijn om te gaan met uh, emoties bij schuldenaren. Alleen, uh, er zijn natuurlijk grenzen en op het moment dat die overschreden worden... Ja. dan moet daar ook uh, hard op gereden worden. Nou ja, er wordt wel eens gedacht aan camera's. Ik weet niet of dat voor is? Ja, uh, interessant die die zou kunnen zijn. Die camera's zijn ervoor om de bewijspositie uh, wat, wat sterker te maken... Het schijnt zo te zijn, althans het college van procureurs-generaal... dat ja, als gerichtste weg jouw woord op geen enkele manier zwaarder... dan datgene van uh, degene bij wie je bent. Ja. En uh, ja, dan, uh, dan krijg je dan het verhaal van de deurwaarde begon... Wat op zich natuurlijk niet erg voor de hand liggend uh, verweer is, maar waar men het strafrechtelijk dan op stuk loopt. Nou, en dan zou een camera uitkomst kunnen bieden? Omdat, uh, om, om die bewijspositie voor de politie duidelijker en makkelijker te maken voor justitie, uh, ja, gaan we een pilot draaien om met camera's uitgerust te worden. Oké. Okay. John Wisselborn, dank dat u ons even het woord wilde staan. Oké, okay, geen dank. Is de leers van asiel en immigratie zoekt de Europese steun voor strengere immigratieregels? Hoort u zo meer over eerste verkeersinformatie bij de ANWB? Edwin Gerritsen. Het is een normale donderdagochtendspit. Er staat in totaal 40 kilometer file. De meeste files staan in de regio Utrecht. Zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Er staat de culemborgen vianen 6 kilometer. Voor Maarsen staat 4 kilometer file. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidsendam en de Hoogmade, 6 kilometer na een ongeluk met vier personenauto's. Eén auto moet worden weggesleept. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is 16 minuten over 7. Wij zijn vanochtend samen met uh, boswachter André Donker... en uh, Joris van der Kerkhof uh, in de Bossen bij Drenthe op zoek naar het voorjaarsgevoel. En er wordt aardig gereageerd, ook op Twitter. Uh, het voorjaarsgevoel zit hem bij mij voornamelijk in de geur, in de lucht, uh, zegt Tim. Alsof de wereld is gewassen... En, uh, ja, de betere tweet komt van Ellingman. Een volkomen onverwachte vrijpartij. Met mijn liefste. En dan op het Ellerts- en Brammertsveld, In de heide. Onder de stralende sterrenjores. Nou, kan je daar wat mee? <laughs> op de A32. Tussen Meppel en Leeuwarden. Uh, dat is het voorjaarsgevoel van dit moment. Uh, in ieder geval. Omdat het nog donker is. We zijn op weg. Uh, naar na, na de heide. We zijn op weg naar plekken. Om de zon mooi op uh, te zien komen. Maar onderweg kwamen we eh, iets tegen waarvan de boswachter dacht van... dat is mooi om toch even te laten zien. Eh, in het voorjaar eh, maken ze er gebruik van. In de winter ook trouwens. Het heeft niet zozeer met het voorjaargevoel te maken. Ik zit het een beetje te zoeken... Eh, tussen al die auto's die voorbij rijden aan de andere kant van de, van de dijk. Ach, hier is het. nou Kunnen we er ook inkijken of niet? Een klein beetje. Het is voornamelijk ruiken dan, denk ik. Hè? Wat ruiken we dan? Nou, op dit moment ruik ik nog even niks... Maar we zitten hier aan de rand van die snelweg. We staan hier op de Haven de Berg. En die snelweg is met al dat verkeer. Dat is dat, daar kom je als levend beest niet overheen. Er ligt hier een heel simpel buisje onder de snelweg door. Ja, wel een heel lang buisje, dat is 100 meter. En dan lopen dassen erheen. En die dassen zijn s winters niet zo actief. maar nu het voorjaarsgevoel weer een beetje aan zit te komen. worden ze steeds actiever. En de eerste jongen die kunnen inmiddels ook al in de burger liggen. Dus die dassen zijn al echt met het voorjaar bezig. Ja. En die lopen hier dus veilig onder de weg door. Nou, zo'n buisje kost natuurlijk helemaal niks. Maar als je er niet ligt, dan rijden we alle dassen dood. En als je er wel ligt, blijven ze allemaal leven. En daar word ik wel heel erg warm van. Dat is ook weer een extra voorjaarsgevoel. Die dassen, die zijn, nu al, die, die zijn al wakker, die zijn er al doorheen aan het lopen. Ja, dat zijn nachtdieren. En die zijn behoorlijk actief eh, zeg maar in de avond- en in de ochtendschemering. Want dan, ze starten op of ze, ze stoppen met hun, met hun zoektocht naar voedsel. En eigenlijk die, beide momenten van die schema, die ochtendschemer en die avondschemer... Als hij steeds meer op het moment komt dat wij mensen met, met ons uh, woon-werkverkeer bezig zijn, dan sneuvelen de meeste dieren. Dan merk je dus ook echt, ik krijg nu van alle kanten krijg ik dus de, de doodmeldingen binnen, omdat die ochtendspits in dat, in dat eerste ochtendlicht gaat zitten komen. Stappen omhoog, eh, want eh, volgens mij hebben ze als ze er nu doorheen uh, willen lopen ook last van ons. Ja. Het is eigenlijk een soort uh, ecologische hoofdstructuur hè, van de ene kant en naar de andere kant... waar alles met elkaar uh, verbonden wordt. Gisteravond uh, staatssecretaris Bleker uh, in Nieuwsuur, uh, die ook over zijn bezuinigingen aan het praten was... En daar krijgt u dan weer een iets minder warm uh, uh, gevoel van. Dit is veel leuker om bij zo'n uh, dasplek uh, uh, uh, te zitten en te kijken en te ruiken. Uh, maar dan toch even dat rottige gevoel wat u eraan overhoudt van, van de staatssecretaris. Ja, in eerste instantie word ik altijd boos. Ik vind het best een sympathieke man. Daar gaat het niet om, maar zijn beleid dat slaat hem nergens op. Want ik hoor zoveel dingen die kloppen gewoon helemaal niet. En daar baal ik dan wel van. En als ik dan in hetzelfde nieuwsuur uh, Kees Veerman hoor praten... denk ik van die man heeft het echt goed begrepen. Ja, dat is uw voorzitter. Lekker makkelijk. Nou, is het niet alleen lekker makkelijk. De man heeft het begrepen. Kijk, Henk Bleker, die zegt in, uh, toen ik in Den Haag was in, uh, in de Kamer... bij het debat over natuurbeleid... dat 32% van de ecologische hoofdstructuur is gerealiseerd. En ik vind het wel goed zo. Dat is natuurlijk volslagen onzin. Dat is helemaal niet zo. Want de hele oppervlakte van natuur telt hij daarbij mee. Dat is niet zo. We hebben echt heel veel werk te doen. En dat we dan een pas op de plaats moeten maken als er minder geld beschikbaar is. Oké, okay. maar dat doet hij niet. Nee, hij zegt ook nog eens een keer... het kan wel met veel minder toe. Nou, ik heb gisteren wel gezien dat we vlak voor de verkiezingen zitten. Want hij was toch nog een stuk genuanceerder. Ik heb er toch wel een beetje vertrouwen in dat ook het CDA... toch dat redmeesterschap gaat oppakken. Want hij gaat met Kees Veerman in gesprek. En ik weet zeker dat hij ook gaat luisteren. Binnen het CDA, want Veerman is ook de voorzitter, uh, voorzitter van u, van Natuurmonumenten, maar natuurlijk ook oud-minister uh, voor het CDA. Nog even heel kort, u hoeft geen antwoord te geven hoor. Het is grappig, als het over zo'n onderwerp gaat, gaan uw schouders omhoog, gaat uw blik veel strakker staan. Uh, het is veel leuker om over beesten te praten en over de natuur. Dus we rijden gewoon verder, want uh, die glimmende ogen zijn mooier dan de, die boze blik. Nou, als u uw voorjaarsgevoel wilt delen met onze boswachter André Donker of uh, met ons... dan kan dat via André Donker of via NOS Radio 1 op Twitter. Tien voor half acht. Minister Leers van Asiel en Immigratie wil strengere internationale regels voor gezinshereniging. Besprak ze plannen gisteren tijdens zijn bezoek aan Parijs met de Franse regering. Want om de internationale regels aan te passen heeft hij wel steun van zijn Europese collega's nodig het lijkt hem nog te lukken ook. Aan correspondent Frank Renoud vertelde leers... dat strengere regels zorgen voor een betere en vooral ook snellere integratie. Door hogere leeftijd eisen te stellen... eisen ten aanzien van de opleidingsniveaus... eisen ten aanzien van, noemt u maar op, inkomen... kun je gewoon mensen beter positioneren om ook straks mee te doen in Nederland. Maar het gevolg is dat er minder mensen komen. Nou ja, dan als dat het gevolg is, dan is dat uh, dan maar zo. Kijkt u naar de problemen rond de integratie van heel veel mensen... Daar komt Frankrijk mee, wij alle Europese landen. En dus ben ik ervan overtuigd en dat hebben ze ook gezegd, de Fransen. Uh, we begrijpen dat. U heeft het... al gesproken met, u, met de ambassadeurs van Engeland en Duitsland onder andere in Nederland. Gaat u die landen zelf ook bezoeken om ze te overtuigen van uw standpunt? Ja, als dat nodig is en als het uh, zeg maar gewenst wordt, zal ik dat doen. Alles wat, zeg maar, wat we willen, dan loop je tegen grenzen aan en dan zul je met elkaar moeten praten of je die grenzen moet oprekken. Of er uh, argumenten zijn om Europees, en daar zijn die Europese richtlijnen voor, die Europese Groenboek is daarvoor, of je Europees Zoveel draagvlak krijgt dat we de regels veranderen. De regels. U vindt dat de regels in Europa opgerekt moeten worden? De, uh, niet opgerekt, maar veranderen. Uh, want met opreken... Maar niet naar beneden bijstellen, neem ik aan. Ja, kijk, je moet met elkaar het maatschappelijk probleem wat er is, moet je een oplossing voor vinden. Dus oprekken de regels. En dan vind ik regels niet meer interessant. De regels moeten een doel hebben. En als die regels op zich staan, en dat is wat u mij nou een beetje de mond legt... u zegt, nou, die regels zijn zo belangrijk. Nee, de regels zijn niet belangrijk. Het doel wat je met de regels wil bereiken. En dat doel, dat bereiken we nu niet. Er is maatschappelijk van alles aan de hand. De, de, de, de steden, de uh, landen zijn niet meer weerbaar. Maar die regels zijn er ook om sommige normen, normen en waarden in stand te houden. Zeker. En dat zijn, uh, zeg maar, uh, regels die we in acht moeten houden. Het kan nooit zo zijn dat uh, de, de, het doel zodanig eh, zeg, geformuleerd wordt dat we de menswaardigheid en de humaniteit uit het oog gaan verliezen. Daar zal ik voor waken. En die balans zal ik scherp in de gaten houden en daar zelf ook. En daar moeten we het debat over aangaan. Ook, ook met eh, organisaties als de UNHCR, eh, het Europese Hof van de Rechten van de Mens. En daar ben ik niet bang voor. Daar durf ik ook beslist voor open te staan. Want het is ook in het belang van die migranten zelf dat ze een menswaardig leven krijgen. Want weet u, ik kan wel regels stellen en zeggen, nou is het humaan om iemand van 20 of 21 jaar te hebben. Als die vervolgens in de samenleving aan de onderkant ergens weggestopt in een huis zit, vindt u dat humaan. Dus ik probeer te kijken van wat is effectief. Kunnen we de regels zodanig inzetten dat het doel wat we willen, namelijk een samenleving die sterk is, krachtig is, waar mensen zich kunnen ontplooien, dat te bereiken. En dan zijn die regels voor mij niet interessant, maar is het doel veel interessanter. En we blijven bij de politiek, want op 2 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Meer dan ooit hebben die verkiezingen een landelijk belang vanwege de machtsverhouding in de Eerste Kamer. En daardoor dus ook voor de stabiliteit van het kabinet. Vooral bij het CDA van Leers kijken ze met spanning uit naar de uitslag van de Provinciale statenverkiezingen, Want de partij staat er niet best voor in de peiling. Het zakt steeds verder weg. Het Radio 1 Journaal maakt deze week de balans op met de partijen. Vandaag inderdaad het CDA. Ik heb nog nooit zoveel CDA's bij elkaar gezien. Zoveel betrokken CDA's. Maxime, jij hebt hier uit je hart gesproken. Jij hebt je hier openbaar het diepste van je ziel met ons gedeeld. Als we de mensen in het hart weten te raken, dan wacht ons land, maar ook het CDA, een goede toekomst. Dank u wel. Emotie. Dat was wat het grootste CDA-partijcongres ooit liet zien op die zaterdag 2 oktober. Dit is een feest. Een feest van de democratie. En een feest dat iedereen heeft kunnen zeggen wat hij of zij op haar hart had. Na de gigantische verkiezingsnederlag van 9 juni en heftige interne ruzies... wordt dit CDA-congres nu gezien als keerpunt voor de partij. De campagneleus voor de Provinciale Staten vindt daarom ook zijn oorsprong in dit congres. Recht uit, recht uit het hart. Het CDA hoopt in maart te laten zien dat het dieptepunt achter hen ligt. En dat het nu een partij is waar je kunt debatteren en waar je recht uit je hart kunt spreken. Maar de grote vraag is, heeft het CDA inderdaad de weg omhoog weer gevonden? Maxime Verhagen, de CDA-vicepremier, denkt dat het hiervoor nog te vroeg is. Hij verwacht dat de partij in de Eerste Kamer zal halveren van 21 naar 10 zetels. 9 juni is, uh, is een duidelijke uitslag geweest waarbij wij gehalveerd zijn. Het zou vreemd zijn als je denkt dat je binnen, binnen een paar maanden... dat je alweer al die uh, mensen die niet meer op het CDA gestemd hebben... dat, dat je die weer, uh, weer terug kunt winnen. Op het moment dat je uh, uitgaat van het resultaat van 9 juni... Uh, ja, dan, dan kom je op het aantal uh, uit wat ik, uh, wat ik genoemd heb. Uiteraard knokken wij recht uit ons hart ook om mensen weer, weer terug te winnen. Maar je moet ook gewoon reëel zijn. En ook politieke ervaring in de afgelopen jaren... die hebben uitgewezen dat je niet van het ene op het andere moment... nu een hele andere uitslag zou krijgen als we 9 juni gezien hebben. De periode tot aan de Provinciale Statenverkiezing... is voor het CDA vooral een periode van overleven. Als deze verkiezingen achter de rug zijn... moet de partij verder werken aan het eigen profiel. En daar maken de leden zich wel zorgen over. Want wat wordt de koers van het CDA? Partijvoorzitter Liesbeth Spies. We gaan in de partij een intensief debat met elkaar aan over de agenda richting 2020. En onze leden zijn heel erg alweer aan het bouwen en aan het vooruitkijken. En natuurlijk dat debat in die partij, dat wordt gevoerd en dat gaan we de komende periode ook nog intensiever met elkaar voeren. Daar zijn we ook niet morgen mee klaar, daar moeten we onszelf ook echt een jaar de tijd voor geven. Juist omdat het CDA nog op zoek is naar dat nieuwe gezicht, is het moeilijk om de kiezer die op 9 juni weggelopen is, nu weer warm te krijgen voor het CDA. Het CDA voelt daarom nadrukkelijk geen landelijke, maar een provinciale campagne. En ja, als het CDA het in de provincies nou niet al te slecht doet... dan is dat goed voor de Eerste Kamer... en dan kan het kabinet rustig in het zadel blijven. Want dat is uiteindelijk ook wat het CDA wil. En als ik dan zie hoe het kabinet het op dit moment doet... en hoe breed ook de waardering in de Nederlandse samenleving is... voor de prestaties van het kabinet tot op heden... dan ben ik daar ook als CDA best trots op... En eh, denk ik ook dat het buitengewoon eh, belangrijk is dat het CDA een hele stevige voet aan de grond houdt eh, in de Eerste Kamer. Eh, dat is goed voor het CDA, maar is ook goed voor de stabiliteit van deze regering en voor Nederland. En om de kiezer daar ook van te overtuigen... grijpt het CDA dus terug naar de sentimenten van het congres op 2 oktober. Mensen, ik stem vandaag tegen, maar ik loop niet weg. En ik hoop u geen vallen. Maar dan nu via spotjes op de radio. Mijn naam is Hanni van Leeuwen en ik ben lijstduwe voor het CDA in Zuid-Holland. Want ondanks alles, het CDA blijft mijn partij. Of dat voor de kiezers ook geldt, moet op 2 maart duidelijk worden... Dan zal blijken of het CDA het dieptepunt inderdaad achter de rug heeft. Een spannende tijd dus voor die partij. Op 2 maart tussen het weten. portret is gemaakt door politiek verslaggever Margreet Boer. Morgen op deze plaats een bijdrage over de SP. De wederopbouw wordt met kracht ter hand genomen.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 NOS-journaal. Rechters boos over bezuinigingsplannen op rechterlijke macht. En Obama belt met Saoedi-Arabië over Egypte. Goedemorgen, het is 1 over half 8. Ik ben Islot Thomassen. De rechterlijke macht is verbijsterd over de bezuinigingsplannen van het kabinet. Volgens de Vereniging voor Rechtspraak zijn de plannen onacceptabel. Meer dan de helft van het geld is verdwenen. Dat heeft de rechtspraak moeten bezuinigen. En dat betekent dat we eigenlijk het komende jaar geen nieuwe mensen meer kunnen uh, opleiden. Niet meer de opleiding kunnen starten. En daarna dat het eigenlijk zo is dat we niet of nauwelijks meer nieuwe jonge mensen kunnen uh, aantrekken om rechter te worden of officier van justitie. De kosten om een zaak voor de rechter te brengen stijgen ook flink. Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van een huis kost dan geen 40 euro meer, maar 800. Een overheid moet zich zo organiseren dat als ze burgers treft door het nemen van beslissingen en maatregelen en beschikkingen dat ze het ook mogelijk maakt dat de mensen daartegen in verweer kunnen komen. En als je het zo duur maakt, dan zijn de drempels om naar de richter te gaan zo hoog... dat mensen zullen zeggen, maar ik kan dat gewoon niet betalen. De Nationale Ombudsman noemt de extreme verhoging van de griffiekosten een aantasting van de rechtsstaat. President Obama heeft met de koning van Saoedi-Arabië gebeld over Egypte. Hij heeft tegen koning Abdullah gezegd dat er meteen begonnen moet worden met vreedzame hervormingen. Saoedi-Arabië heeft veel invloed in het Midden-Oosten en is een belangrijke bondgenoot van de VS. De rest van de wereld kijkt met steeds meer argwaan naar de rol van de VS in het Midden-Oosten. De Egyptische minister van Buitenlandse Zaken waarschuwde de Amerikanen dat ze zich niet te veel moeten opdringen. For the Americans to come and say change is now, but already we are changing. Or uh, you start now, or we started last week, not now. So better understand the Egyptian uh, sensitivities. And better uh, encourage the Egyptians. Het Witte Huis heeft daarom nog eens benadrukt dat Amerika niet kan bepalen wat er in het Midden-Oosten gebeurt. De kaping van olietankers in de Indische Oceaan is een bedreiging voor de wereldwijde oliedistributie, zegt de onafhankelijke organisatie voor rederijen Intertenco. Gisteren werd een Griekse supertanker gekaapt. Die was onderweg naar de Verenigde Staten met voor 150 miljoen euro aan ruwe olie. Eergisteren werd al een Italiaanse olietanker gekaapt. Ook wordt de bemanning van gekaapte schepen steeds vaker gemarteld... en soms zelfs gekielhaald. Een dag na het mislukte overleg tussen Noord- en Zuid-Korea... heeft Noord-Korea de deur dichtgegooid voor verdere militaire besprekingen. Correspondent Joan Veldkamp. We hebben op kolonelsniveau gesprekken gehad. En uh, daarin schijnt ook weer de aanval op het uh, marineschip de Shonan... ter sprake te zijn gekomen. Hè. Dat, dat is in maart gegepredeerd... Door Noord-Korea Noord-Korea heeft weer alle betrokkenheid daarover ontkend. En toen schijnen de Zuid-Koreaanse kolonels boos te zijn weggelopen. Er is nog iets anders. De noord koreanen hebben ook aangedrongen op gesprekken op veel hoger niveau, veel hoger militair niveau. En daar willen de zuid koreanen nog helemaal niet aan. Pyongyang zegt dat het zuiden de verhoudingen helemaal niet wil verbeteren. De besprekingen hadden een opmaat moeten zijn naar hervatting van het zeslandenoverleg met Noord-Korea. Ontwikkelingshulp van overheden gaat steeds meer naar landen die politiek of militair belangrijk zijn en daardoor vallen de armste landen buiten de boot, zegt ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib. Zo krijgt een Congolees sinds 2001 gemiddeld voor 10 dollar hulp en een Irakees voor 120 dollar, terwijl Irak veel rijker is dan Congo. Volgens Oxfam Novib gaat dit politieke score ten koste van langdurige opbouw in ontwikkelingslanden. Na een schietpartij in Schiedam zijn zeven mannen opgepakt. Rond middernacht werd een huis beschoten. De daders gingen er in hun auto vandoor. Ze werden aangehouden in het havengebied, zegt de politie. We hebben daar de omgeving afgezet om uh, onderzoek te gaan doen. En op dat moment komen er uit de woning vier mannen. En uh, omdat voor ons op dat moment niet duidelijk is uh, of zij verdachten zijn of slachtoffer, uh, hebben ze alle vier aangehouden. De overige drie verdachten zaten in een auto. En in Pakistan zijn zeker twintig doden gevallen toen een jonge man in een schooluniform zich oplies bij een opleidingscentrum voor het leger. De aanslag gebeurde tijdens de ochtendtrainingen van de recruten in Mardan. Zeker twintig mensen raakten gewond. En tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Gisteren was het uiteindelijk een hele zonnige en droge dag, maar de rest van de week verloopt toch minder vrij. Het is bewolkt, van tijd tot tijd valt er regen, maar het is wel vrij zacht voor de tijd van het jaar. Pas volgende week wordt het iets kouder. Het is op dit moment bewolkt en in het oosten valt nog een beetje motregen, maar dat stelt niet heel veel voor. De meeste plaatsen is het droog. Op de satelliet zie ik nog enkele opklaringen boven de Noordzee. Dus vanochtend misschien nog enkele plaatsen wat zon. Maar vanuit Engeland nadert er een dikke laag bewolking en ook regen. Dat is een storing en die schuift over Nederland heen. Dus vanmiddag is het bewolkt en valt er in het westen regen. En aan het einde van de middag regent het overal. Er staat vandaag een aanhoudende zuidwestenwind. Daardoor wordt er zachte lucht aangevoerd. En liggen de temperaturen vanmiddag tussen 6 graden in het noorden en 10 in het zuiden. Morgen op vrijdag is het opnieuw bewolkt en valt er vooral in het Noorden- en zuiden regen. En aan de temperatuur verandert er weinig. Ook zaterdag is het wisselvallig, maar zondag lijkt het een droge dag te worden. Aanween verkeersinformatie. Het is niet veel drukker dan gebruikelijk op donderdag staat 100 kilometer fide. Een van de langste fedes staat op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. tussen Leidschendam en Zouetenwouden 8 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A6 Lelystad richting Muiden is het druk voor Muiden Bergstad 6 kilometer. De A58 Breda Eindhoven voor Moergestel 4 kilometer. En op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Afrit Zomeren en Knoppertleende Heide 8 kilometer. Daar staat de vrachtwagen met pech de rijstrook in zicht. Wat vindt Zakelijk Nederland?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 10 over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via internet, NOS.nl of Twitter. Ons account is NOS Radio 1. Ik kondigde het eerder al even aan. Er is fraude gepleegd in Utrecht. De hogeschool heeft aangifte gedaan in verband met die tentamenfraude. Studenten aan het instituut Business Economics hebben vijf tentamens gestolen. En verkocht aan andere studenten. Waarschijnlijk is er ook een medewerker van de hogeschool bij betrokken. Maar dat is nog niet helemaal zeker. Kees Bossers, directeur van het instituut van de hogeschool Utrecht. Goedemorgen. Hoe kwam u erachter dat er tentamens gestolen waren? Um, wij zijn erachter gekomen doordat wij anonieme tips kregen van medestudenten... dat tentamens in omloop waren voordat het tentamen was afgenomen. En waren die tentamens zo makkelijk te krijgen dan? Nee, die zijn op zich helemaal niet makkelijk te krijgen. Die worden nadat ze gemaakt zijn door docenten... bewaard in een afgesloten ruimte waar maar heel weinig mensen in uh, toegang toe hebben... En uh, dus als zodanig was het in eerste instantie ook een puzzel hoe dat ze überhaupt aan die tentamens gekomen waren. En bent u daarmee al achter, meneer Bossers? Uh, wij hebben nog wat onderzoek gedaan en wij hebben een uh, zware verdenking hoe dat uh, men aan die tentamens gekomen is. Uh, hoe dan? Hmm? Hoe dan? Uh, doordat wij een, uh, een redelijk goed sluitend uh, elektronisch slotsysteem hebben, hebben we kunnen nagaan wie dat de toegang heeft gehad tot die kamer. Ja. Dus de persoon die die sleutel heeft gebruikt, die kent u? Uh, wij gaan uit van het feit dat de persoon die wij bogen, dat hij het gedaan heeft en dat hem kennen. En dat heeft te maken met het feit dat ik een slag om de arm houd, dat het hier een kopiesleutel betreft die gebruikt is door een van onze medewerkers. Is het een leraar, docent? Nee. Maar een medewerker? Ja. Een assistent. Wat bedoelt u, een assistent? Ja, ik weet niet. Een nee, coördinator, een nee, nee. assistent? Iemand, uh, de... iemand vanuit de ondersteunende afdeling. Ja, ja, oké. Okay. En um, ja, wat gaat u verder doen met die informatie? Want ik kan me voorstellen dat u, uh, dat u hier niet blij mee bent. Ik ben hier absoluut niet blij mee. En met name omdat uh, alle hardwerkende studenten uh, die uh, nu gedupeerd worden... en we praten toch over meer dan 180 uh, studenten... Uh, Want Zoals die moeten voor... opnieuw tentamen doen? Die zullen opnieuw een tentamen moeten afleggen, ja. ja. ja. En wat wij aan het doen zijn, we zijn eigenlijk op een aantal trajecten bezig. We zijn zowel bezig om uh, verder duidelijkheid te krijgen over uh, hoe dat een en ander heeft gebeurd. Alhoewel we daar al heel uh, sluitende bewijzen hebben. Maar we moeten ook nog nagaan in hoeverre dat het niet meer tentamens betreft. Wat doet u intern, bijvoorbeeld met de studenten? Uh, wij hebben gisteren alle studenten die het betreft hebben wij uh, ingelicht van, uh, van dit uh, incident. Uh, we hebben ze ook aangegeven dat wij een maximale poging doen om samen met hen te kijken hoe we de tentamens gaan inhalen. Gelijktijdig zijn we natuurlijk met een kleinere groep studenten die verdacht wordt uh, van deze uh, fraude. Uh, die zijn we verder aan het uh, onderzoeken. Daar hebben wij inmiddels aangifte voor gedaan bij de uh, politie. Maar we zijn ook bezig met een uh, bedrijfsplegertiebureau. Oké, okay, ja, een kleine groep studenten. U zijn net misschien nog wel meer tentamens. Waarom denkt u dat? Uh, omdat uit de tips die we gekregen hebben van uh, studenten en uit uh, nader onderzoek van tentamens toch nog een aantal andere onregelmatigheden naar voren zijn gekomen, hmm. die niet rechtstreeks uh, uh, kunnen duiden op uh, fraude, maar die wel aanleiding geven voor verder onderzoek. Daar heeft iemand gewoon een heel uh, aangenaam handeltje gehad hebben jullie op school, mm, zo te horen. Nou, ik zou niet willen zeggen dat het een aangenaam handeltje is, Nou, het heeft wel is, waarschijnlijk wat opgebracht, kan ik me zo voorstellen. Dat zou ik me kunnen voorstellen, alhoewel we daar nog geen duidelijkheid over hebben. Nee, want u zegt een kleine groep studenten. Hoeveel zijn dat er ongeveer? We praten nu over een groep studenten van 13, 14. Nou, wow, dat is niet echt een kleine groep volgens mij. Nou, de, Vindt u wel? Het is vergeleken met de aantallen die wij op de hogeschool hebben, is het een kleine groep. Maar ik geef toe dat, dat het meer is dan twee of drie jaar. Goed, nou, ik wens u veel succes en sterkte met de afhandeling van deze zaak. Bedankt. Dank u wel. Dank. Kees Bos als directeur van het instituut Business Economics van de Hogeschool Utrecht. Tom van het Hek, goedemorgen. Een hey, goedemorgen. Ja. Gisteren oefende Nederland. Nederlands elftal tegen Oostenrijkse elftal. Won met 3-1. Vrij eenvoudig. Was het toch nog een interessante wedstrijd? Nou, ik ben niet zo'n uh, oefenwedstrijden fan normaal. Maar deze is toch een beetje uitzondering op de regel. Want Nederland uh, deed echt zijn uiterste. de beste mensen die er stonden uh, deden er alles aan. Er waren er maar een paar niet. Dat is ook al verfrissend voor een oefenwedstrijd. Want meestal regent het afzegging in de laatste dagen. Maar dat viel allemaal mee. Nederland maakte twee heerlijke goals. Werkelijk, ja. Snijder, een hele mooie openingsgoal. En de tweede goal, een prachtige aanval. Die door uh, Huntelaar uiteindelijk werd ingekopt. Kwam die laatste ook niet zo slecht uit. Want die scoort in het Nederlands elftal heel een stuk veel. stuk meer. Maar in Duitsland... Want alweer ja, een tijdje niet, niet. En daar begint de kritiek ook alweer een beetje op hem toe te nemen bij Schalke. Dus het kwam hem goed uit. De wedstrijd werd daarna eigenlijk rustig uitgespeeld. Twee strafschoppen, nog eh, Strootman nog debuteren, de jongeman van Utrecht. Luc de Jong, de jongeman van Twente. En alles bij elkaar. Eh, Bert van Marwijk kan het altijd zo mooi zeggen. Het was vooral een mentale test. Hoe staat de groep ervoor? Nou, die staat er heel goed voor. En eh, het plezier wat zelfs in deze oefenwedstrijd van de groep afstraalde... dat was toch wel een heel mooi teken hoor. En dat Oostenrijk is niet zo geweldig, maar gewoon keurig 3-1 winnen. Dit nee, was een, een relatief vermakelijke avond voor een oefenwedstrijd. Nou zeg, Tom... Dat ja, ja. Ja, ja, we, we worden ook eens positief. <laughs> Kan ook zomaar. Ja, ja. prachtig. Hé, hey, je ja. uh, moet ook even naar tennis want Murray ja. is uh, uitgeschakeld. Dat is da toch een tegenvaller lijkt me. Daar kunnen we wat minder op, op getuigd over zijn. Toernooi, ja. Uh, want uh, ja, dat is uh, het lot van uh, dit soort toernooien. Dat hele grote spelers wel komen. Daar ook nog een zakje extra geld uh, voor ophalen. Schrik niet in de orde van een 100.000 of 200.000 euro startgeldje. Buiten alle normale dingen. Prachtig. Murray uh, deed er helemaal niks aan. Bij de persconferentie uh, kon je al ernstige zorgen maken. Maar toen dacht je, hij heeft nog een dagje. Maar dat heeft hem niet geholpen. Hij kwam 3-0 voor. En toen dacht hij, oh jee, misschien moet ik wel heel lang blijven in deze week. Dus eh, daar ging hij snel wat. Te doen. Ja, het, is echt, het, het was eh, armoedig hoe hij zich bewoog over de baan. Hij was niet geblesseerd, zei hij in de afloop. Hij was totaal ongeïnteresseerd. En ja, het is toch voor mensen die ook een mooi kaartje betaald hebben. En denken, goh, ik ga er eens eventjes naar de nummer 4 of 5 van de wereld kijken. Eh, toch wel een beetje eh, teleurstellend. Het gebeurt veel op dit soort toernooien. Baghdad is dus overigens een hele leuke speler van wie hij verloor. Dus dat is op zich niet zo armoedig voor het toernooi. Maar ja, het is iets. je kan er niks tegen doen, je kan niks bewijzen. Maar het was wel een beetje armoedig hoor, wat er gebeurde. En uh, ook wel sneu voor het toernooi. Trotski, Silic en Tsonga gingen al naar de kwartfinale. Dat zijn mooie en goede spelers. Het is te hopen dat Timo de Bakker er vandaag bij komt, want uh, dat kan het toernooi weer een beetje opfleuren de komende dagen. Nou, dat gaan we dan horen. En dan spreken we dat morgen. Tom. Oké. Okay. De verhoging van de verkeersboetes roept verzet op uit onverwachte hoek. Hoort u zo meer over naar de verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen. Het is een normale donderdagochtendspits met 120 kilometer file in totaal. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat van Zoete een file van 5 km na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Richting Amsterdam is de druk op de A7. Voor dam staat 4 kilometer en ook op de A8. Voor Oostzaan 4 kilometer... Op de A28 Hogeveen richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Voor Zwolle Zuid staat 3 kilometer. De A67, Vendo richting Eindhoven, tussen Afrit Zomeren en Knoopertleende Leende Heide... 5 kilometer file. Er staat een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 13 minuten voor 8. Zo'n 10 van de Zimbabwaanse bevolking heeft officieel geen werk. De rest, 90 is werkloos. In tien jaar tijd is de economie geruïneerd en niemand weet of de verkiezingen van dit jaar daar iets aan gaan veranderen. Correspondent Lucas Waagmeester was in het geheim in Zimbabwe en hij onderzocht wat er nog wel draait in het land. You might recall that in 2008 a billion dollar would not be enough to travel to and from work. Lovemore Matombo haalt even terug hoe twee jaar geleden een miljard Zimbabweanse dollar niet genoeg was om heen en weer te komen naar je werk. Toegegeven, hij is blij met de introductie van de Amerikaanse dollar. Maar voor de rest is de vakbondsman en econoom Matombo boos, woest. De landbouw en daarmee de handel en de hele industrie van Zimbabwe, het is kapot gemaakt. We hadden een sophisticated industrie, manufacturing industrie. We were a competitor to South Africa. And now? Oh well, we, we are a net uh, importer now. We konden alles zelf yes. maken. We concurreerden Just. met Zuid-Afrika. Nu see. komt alles wat je ziet daar juist Fortune vandaan. It is over. We have literally destroyed our own country. Ah uh, yeah, that's the kind of stuff that we are in these days. Buying handbags It's for Mozambique. Bringing them here to Zimbabwe. Ik ben op bezoek bij Richard in zijn huisje in de township Chitungwiza bij Harare. Gisteren spraken we hem ook al even. Hij is oud oppositieleider, maar moet niks meer hebben van de politiek. Check this is Lancaster from Paris. Ja, but I got from Mozambique also. Can find this in Zimbabwe. Richard handelt tegenwoordig in merktassen tweedehands. Hij haalt ze uit Mozambique en speelt zo een sleutelrol in de lamgelegde Zimbabweanse economie. In 2011 is alles informele sector in Zimbabwe. De illegale markt houdt deze economie draaiende. Ja, we sell in we everyone, everyone. Yeah, we Niet het central business district in de binnenstad... maar de Mbare Market in Harare is tegenwoordig... een van de centrale punten van de handel in Zimbabwe. Zimbabwe maakt niks meer zelf. Alles is import geworden. We hadden een factory hier, een Reebok factory, een adidas factory. Even Ralph Lorraine. Yeah. De merken die Richard nu uit de havensteden in Mozambique haalt... ...werden vroeger in Zimbabwe zelf gemaakt. Ook Richard zegt het, al die bedrijven zijn dicht. We hebben ze zelf weggejaagd. Maar nu zijn alle bedrijven Al die mensen die we weggejaagd hebben, dat is de situatie waar we nu in zijn. De economie die Zimbabwe moving, Econoom Matombo is nog steeds boos. Jongens als Richard houden Zimbabwe in deze crisis in leven, zegt hij. Toen we zelfs de basis niet konden krijgen... ...hielden illegale handelaren de boel hier op de been. En wat doet de overheid nu? Het enige dat draait, de eenbarenmarket waar Richard zijn spullen slijt, wordt gedwarsboomd door de regering. Criminalizing people who make lives easier for the majority of the Zimbabwe. Dat is nou politiek in Zimbabwe, zegt Matombo. Destructief tot op het bot. Does that not show the mediness of politics in Zimbabwe? That's what it is, the Zimbabwean way. Een bijdrage was dat van onze correspondent Lucas Waagmeester vanuit Zimbabwe. Als u door rood licht rijdt en u wordt betrapt... krijgt u een boete van 185 euro, plus nog 6 euro administratiekosten. Niet dragen van een autogordel kost 103 euro, plus administratiekosten. Al met al flink meer dan vorig jaar. Per 1 januari zijn de boetes weer omhoog gegaan, nu met 15 procent. Voorzitter van de Algemene Nederlandse Politievereniging, Walter Welding, goedemorgen. goedemorgen. Gaat dit zelfs politieagenten te ver... ...met de volging van de boete. Uh, en voor ons gaat dat inderdaad ver. En wat willen ze dan dat daaraan gebeurt? Nou, wat wij het liefst zien is dat de boete in ieder geval de komende tijd niet meer stijgt. We kunnen natuurlijk niets terugdraaien, maar we zullen de minister er ook vragen... Uh, uh, ...op verzoek van onze leden, om te zorgen dat, uh, dat de stijging voorlopig even uitblijft. Want dat is heel moeilijk te verklaren in de richting van de burger... Dat met alle kosten die erbij zijn gekomen dit jaar ook nog een keer de boete omhoog is gegaan. Het onbegrip naar de collega's neemt alleen maar toe. Want dat is de reden dat u um, het verhogen van die boetes niet langer accepteert. Omdat de mensen op straat, de agenten op straat. steeds meer moeite hebben om dit uit te leggen. Ja, klopt. Waar uh, daarna... krijgen ze mee te maken dan? Nou, ze krijgen ze te maken met heel veel onbegrip. Maar ook steeds meer agressie, verbale agressie. Mensen die inderdaad in een situatie, uh, waarvan ze opzien in een situatie terechtkomen. die, uh, die eigenlijk ongewenst is. En als je je werk wil blijven doen. En uh, moet doen, dan zijn de collega's meer geneigd om daar rekening mee te houden. En dat is eigenlijk uh, de omgekeerde wereld. Mm, om daar rekening mee te houden, dus die boete maar niet uit te delen? Bedoelt ja. Dan? En dan maar te zeggen, nou je krijgt dit een keer een waarschuwing, want we vinden deze boete ook uh, te belachelijk. Gebeurt dat Geboot. vaak? Dat gebeurt uh, redelijk vaak, ja. Oh. Hm. En, uh, en vinden die agenten dan, en vindt u, vindt de Bond, uh, dat de verhoudingen zoek zijn? Ja, de verhoudingen zijn inderdaad zoek. Uh, we hebben in een stuk uh, geschreven ook, en dat is duidelijk te zien, uh, het verschil tussen een overtreding. En een eenvoudige overtreding en een misdrijf, dat is langzaam aan het, uh, aan het weggevallen. En daar zou eigenlijk een groot verschil moeten zitten. Kun u eens een voorbeeldje geven, hoor? Nou, als je kijkt een winkeldiefstal, uh, dat is, uh, die boete is bijna net zo hoog als het rijden de rood licht. Ja? Huh? En volgens mij is, uh, is uh, ja. winkeldiefstal nog steeds een misdrijf. Ik zou het zwaarder beoordelen, ja. Ja, ik zou het ook veel zwaarder willen beoordelen. Dus uh, de, de verhoudingen zijn zoek. En waar het op gaat, is niet om de noodwaar overtreder uh, een, een vrijbrief te geven... en ...naar goedkoper uit te laten zijn, want verkeers... Uh, dus notoire overtredens, die moeten eigenlijk goed aangepakt worden. Als je rijk moet flink bestraft blijven worden, vinden wij ook. Maar iemand die een vergissing maakt, uh, ja, daar moet je anders mee om kunnen gaan, denk ik. Nou bent u nog aan het inventariseren, begreep ik? Want u roept in het maandblad van uw vakbond op uh, aan agenten zich te melden... als ze problemen hebben met de hoogte van de boetes. Heeft ja, dat... u al veel klachten binnen? Gekregen? We hebben al redelijk veel klachten binnen, maar zoals u al zei, we zijn nog aan het inventariseren. Dus op het moment dat wij de lijst, uh, naar onze mening, redelijk compleet hebben... zullen we daar de minister ook mee confronteren. Oké. Okay. En uiteindelijk, de bedoeling, u zei het net al eventjes, is uh, pas op de plaats? Of ja, zelfs een verlaging? Plaats. Zou u dat uh, willen bereiken? Ja, een verlaging, dat, uh, dat lijkt me onmogelijk. Maar als dat bereikt zou kunnen worden, dan graag. Want ik moet natuurlijk mijn collega's, ik en mijn collega's moet ik zeggen. moeten natuurlijk inderdaad het werk wel kunnen doen op een normale manier. Okay. En dat wordt langzaamaan voor ons ook mogelijk. Ja. Oké, okay. Walter Welding, dank. Voorzitter van de Algemene Nederlandse Politievereniging. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Egyptisch leger heeft in het diepste geheim honderden en misschien zelfs wel duizenden anti-Mubarak demonstranten aangehouden, schrijft de Britse krant The Guardian. Volgens mensenrechtenorganisaties zouden de demonstranten ook gemarteld zijn. Kant heeft gevangenen gesproken die zijn geslagen, ook zouden op sommige mensen elektroshocks zijn toegepast. Het meelopen met een betoging of het in bezit hebben van een pamflet kon al reden zijn om iemand aan te houden. De honderden kleine natuurgebieden in ons land zouden moeten worden omgevormd tot drie superreservaten. Die drie zouden hun eigen beheerder moeten krijgen. Staatsbosbeheer en natuurmonumenten verliezen dan hun functie, schrijft trouw. Het voorstel voor dit nieuwe Nederlandse natuurbeleid wordt vandaag door het Wereld Natuurfonds gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Het Gewierenlandschap en de Zeeuwse Delta zouden het reservaat Delta moeten worden. Langs de kust van Domburg tot en met de Wadden komt het superreservaat Duin. En de Veluwe, de Oostvaardersplas en het Duitse Rijswald zouden dan samen het gebied Bos... Ach, orgineel. wat origineel. Ja. Ja. Goed, voor een uh, nou, uh, typische telegraafkop moeten we even naar de voorpagina van de krant schrijven over een PVV's voorstel. Um, hoe subtiel I ASOS isoleren in tuigendorpen. De PVV pleit bij het kabinet voor het overplaatsen van overlastgevende veelplegers in wooncontainers buiten de bewoonde wereld. Elke provincie moet zo'n tuigdorp krijgen, vindt Geert Wilders. Als het om minderjarige overlastgevers gaat... moet ook hun familie mee naar dat tuigdorp. Zet al het schorrimorri maar bij elkaar, zegt Wilders in de krant. Kinderen onder de 16 jaar die alcohol drinken worden strafbaar. Ze kunnen binnenkort een boete krijgen als ze met een biertje op terras zitten. staat in een wetsvoorstel waarmee het kabinet... het alcoholgebruik van Nederlandse jongeren wil terugdringen. Volgens de Volkskrant wordt de aanpassing van de drank- en horecawet morgen in de ministerraad besproken. Een televisieproducent iWorks wordt mogelijk verkocht... volgens Bronnen hebben oprichter Reinoud Oerlemans en investeringsmaatschappij van Den Enne Dijtmers aan zakenbank Goldman Sachs gevraagd om te kijken of er interesse is voor de productiemaatschappij. Duitse bedrijf RWE wil kijken of er toch Nederlandse bouwvakkers kunnen worden ingezet... bij de bouw van de kolencentrale in de Eemshaven. Nu werken er vooral buitenlandse werknemers. Werkbedrijf UWV in delft zegt voldoende werklozen uit de regio in bestand te hebben... die ook beschikbaar zijn voor de bouw van de kolencentrale. Volgens RTV Noord is het RWE bereid hierover te praten. Dan naar Pete Hoekstra. zit in een grijze trui op een leren bank. Hij lacht en zit er ontspannen bij. De in Nederland geboren Hoekstra heeft de bank jarenlang als bed gebruikt... schrijft de Detroit News. Hoekstra was... 18 jaar lang congreslid in Amerika spaarde veel geld uit... door tijdens zijn politieke carrière niet in een hotel... maar op die bewuste bank te slapen. Typisch staalt Hollandse zuinigheid... vindt het Holland Museum in de Amerikaanse staat Michigan. En daarom komt de bank daar nu te staan. In de hoek. En waar gaat hij dan slapen? Ook in het museum. Ja. Troskamerbreed gaat voor de verkiezingen het land in. Zaterdag live vanuit Maastricht...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 Um, even googelen dan maar. En daar zit je dan met 346.978 hits op het woord.